Straks meer, maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dikter ik met het NOS Journaal. Bij, bijna 150 werkgevers hebben WW-geld moeten terugbetalen omdat ze werknemers met deeltijd-WW hebben ontslagen. Met de terugbetaling is ongeveer 1 miljoen euro gemoeid. Kleine 400 werknemers zijn ontslagen terwijl hun werkgever WW-steun had aangevraagd om hen in dienst te kunnen houden. Deeltijd WW werd vorig jaar ingevoerd voor bedrijven die hun personeel vanwege de economische crisis tijdelijk minder wilden laten werken, zonder hen te hoeven ontslaan. In Zuid-Beverland woeden tientallen brandjes langs het spoor. Volgens de Zeeuwse brandweer zijn er branden over een afstand van zo'n 40 kilometer. De brandweer vermoedt dat het vuur is ontstaan door fonken van treinen. Door de droogte kan de berm dan snel vlam vatten. Er is veel rook, maar de treinen kunnen voorlopig doorrijden. De grote droogte in Nederland veroorzaakt al zeker een week een groter risico op natuurbranden. Noord-Oost-Brabant is code rood van kracht en dat betekent dat er zeer groot brandgevaar is. De staat hoeft definitief niet op te draaien voor schade aan de Goalsfabriek in Enschede door de vuurwerkramp. Pierbrouwerij Brouwerij liep bij de ramp in mei 2000 voor zo'n 60 miljoen schade op. Die werd vergoed door verzekeraars, maar die legde vervolgens een claim bij de overheid. De staat had onrechtmatig gehandeld omdat bekend was dat het bedrijf SA Fireworks onveilig was... en omdat daar niets tegen werd gedaan, zeggen de verzekeraars. Maar de Hoge Raad is het daar niets mee eens. Wesley Sneijder en Arjen Robben zijn genomineerd voor de titel van beste speler van het WK. In totaal zijn er tien spelers genomineerd. Op de lijst staan onder andere Bastian Schweinsteiger van Duitsland... en de Spanjaarden David Villa, Andreas Iniesta en Xavi... De beste speler van het WK wordt na de finale van zondagavond bekendgemaakt. Het weer zonnige periode. Temperaturen tussen 27 graden langs de kust. 33 graden in het binnenland. Later kans op een lokale onweersbui. Ook het weekend verloopt erg warm. Met elke dag wel kans op een onweersbui. Na het weekend iets minder warm en aanhoudende kans op buien. Dit was het NOS.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zandvoort. zee. Zandvoort is de Dit is de zomer van ZFM.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 Stem nu op zomerse50.nl En luister in augustus naar de grootste zomerrits aller tijden. In de 10e editie van de Zomerse 50. trying to keep my hands off what you're begging me for more. Round Zandvoort, Zandvoort.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 piet americano quando sap si falla sottaluna? sotto luna con madrena cave di i love you pat americano